Vijf uur, Martijn van Beek met het NOS-journaal. In New York is het tot een harde confrontatie gekomen... tussen demonstranten van de Occupy-beweging en de politie. Zeker 240 mensen zijn opgepakt en zeker 17 mensen raakten gewond. De beweging had mensen in heel Amerika opgeroepen om in actie te komen... om stil te staan bij het begin van de protesten twee maanden geleden. In verschillende steden werden marsen gehouden. In New York waren enkele duizenden betogers op de been... De ouders van Tristan van der Vlis hebben forse kritiek op de hulpverlening. In een brief die werd voorgelezen tijdens een hoorzitting in de Tweede Kamer schrijven ze dat hun zoon veel te laat medicatie heeft gekregen. Volgens de ouders werden ze door de behandelaars niet gelijk serieus genomen. Hun zoon zou daardoor veel te laat antidepressiva en antipsychotica hebben gekregen. De ouders zijn ervan overtuigd dat hij bereid was medicijnen te gebruiken. Van der Vlist schoot in april zes mensen dood... in een winkelcentrum in Alphen aan de Rijn... en pleegde daarna zelfmoord. Radio 538 en de gemeente Amsterdam overleggen de komende twee weken... over een andere locatie voor het feest op Koninginnedag. De gemeenteraad sprak gisteren zijn een steun uit voor burgemeester Van der Laan... die geen grote feesten meer wil hebben in de binnenstad. Volgens hem trekken feesten als dat van 538 op het Museumplein... zoveel mensen dat de veiligheid in het geding komt. De zender kan wel terecht bij de RAI of de Arena... Uiterlijk 1 december moet duidelijk zijn waar het feest op Koning de naartoe gaat. De nieuwe Italiaanse premier Monti vraagt het huis van afgevaardigden vandaag akkoord te gaan met zijn bezuinigingsplannen. In de Senaat stemde gisteren een ruime meerderheid ermee in en de verwachting is dat het huis dat ook doet. Monti beloofde dat hij de noodzakelijke hervormingen strikt maar eerlijk zal doorvoeren. In een aantal Italiaanse steden gingen studenten de straat op om te protesteren tegen wat ze noemen de bankiersregering van Monti. Het weer, nevelmist en lage bewolking. Het is 2 tot 8 graden. Het blijft lang nevelig en bewolkt. Al breekt later op de dag misschien de zon nog even door. En dan wordt het 8 tot 11 graden. Dit was het NOS Journaal. Dit is Radio 1. Omroep Max. <middels> Nachtzuster. Astrid de Jong. 0800-1121 of 0800-1121 werkt allebei als je wil bellen met vragen en antwoorden. Nachtzuster, apenstaatjeomroepmax.nl is het mailadres. Apenstaatje Nachtzuster is waar je de nachtsuster kunt vinden op Twitter. En www.nachtzuster.net, daar vind je linksboven de chat. En daar kun je meepraten over alles wat ter sprake komt in het programma. De vragen die nog openstaan. Misschien weet jij nog uh, diersoorten die bedreigd zijn, maar wel gegeten worden. Want Martin is daarnaar op zoek. Hij maakt een schilderij van een zwaan. En hij wil graag andere dieren die gegeten worden en bedreigd zijn... toevoegen op uh, dat schilderij. Dus als je hem kunt helpen, 0800-1121 beter wil weten, graag van een technicus of iemand die bij de televisie werkt... waarom de titels op televisie, bijvoorbeeld bij een voetbalwedstrijd, verkleind zijn. En of ze dan echt helemaal geen rekening houden met al die mensen... die nog een klein tv'tje bijvoorbeeld in de slaapkamer hebben staan. Um, even kijken, Ben dan, die kwam met twee vragen. De ene was, waarom mag je bij de ene vliegtuigmaatschappij wel bellen in het vliegtuig? En bij de anderen niet, met je mobiele telefoon. En waarom is de waterstand van de IJssel zo laag? Als je het, wel, als je het weet, bel dan even naar 0800 1121. En misschien heb je nog iets toe te voegen over de scheermesjes. Die relatief best wel prijzig zijn. Waarom is dat? De hoge prijs van scheermesjes. En dan gaan we een plaatje draaien van mannen... die geen scheermesjes hoeven aan te schaffen. How deep is your love is dit van de mannen met baarden oftewel de Bee Gees Now you rise in de morning sun I feel you touch me in the dawn rain en de the moon Lekker hè? Ja, zo samen nog eventjes wegnoezelen om acht minuten over vijf. Voordat we weer volduiken in de vragen en de antwoorden via 0800 1121. Ingrid. Goedemorgen. Goedemorgen. Hoe gaat het met jou? Nou, best redelijk en met jou? Ja, heel goed. Ik, uh, goeie programma. Oh, gelukkig. Uh, ik luister heel op graag met heel veel plezier. Oh, gelukkig. Ik heb antwoord op je vraag over waarom we niet een. In niet het vliegtuig bij sommige maatschappijen mag bellen. Er ja. uh, was een periode geweest waarin alle, alle maatschappijen niet mocht bellen. Mm -hmm. En op een gegeven moment is daar onderzoek gedaan en zijn ze blijkbaar tot die conclusie gekomen dat het uh, ja, niet uh, zo'n groot risico is. Om in het vliegtuig te bellen, en dan hebben ze bij sommige vlie... maatschappijen wel toegelaten, en sommigen niet. Oh, dat vind een beetje bijzonder, toch, of niet? Ja, ja, dat weet ik niet. Ik vind het wel een vriend, want eh, toch, eh, ja. Ik zou die risico niet nemen, in mm -hmm. ieder geval. Eh, maar, eh, verder nog een andere antwoord op je vraag op eh, beschermde diersoorten. Ja. Uh, die neushoorn is ook een beschermde diersoort. Maar die wordt toch niet echt gegeten, of wel? Ja, wel. Die nee, nee. Uh, serieus? Dat wordt, uh, die neushoorn is een uh, beschermde diersoort. Ja. En onlangs dat is er al meer dan 300 uh, in die afgelopen jaar uh, afgeslacht. En uh, um, niet alleen gegeten, maar hoofdzakelijk uh, voor het uh, hiervoor. Ja, maar dan worden ze afgeslacht voor het ivoor, maar dat eten we niet op. Maar eten, is er iemand die dan de rest van de, van de neushoorn op een... In uh... nee, Nederland niet, maar nee. uh, in, in Zuid-Afrika is alleen maar 300 afgeslacht. Hoofdzakelijk is het voor het ivoor. Uh, uh, en zijn ze in nou, Zuid-Afrika dan ook beschermd? Wat zegt u? Zijn ze in Afrika ook beschermd, de neushoorns? Ja, in, in Zuid-Afrika zijn ze ook... Um, het zou ook stom zijn om in Nederland de neushoorn uit te roepen tot beschermde diersoort. Want ik bedoel, er zijn er drie in de dierentuin. En meer, oh. een... Ja, in Zuid-Afrika zijn ze ook beschermd. Maar onlangs dat uh, worden ze ook nog steeds gejaagd. En uh, voor het uh, Ivor En uh, ja, als ze het aan toe komen, uh, vreten ze het ook nog half op. Of gedeeltelijk. Uh, hmm. Maar... Um, uh, wat ik wil zeggen, ik, ik had een vraag. Uh, waar ik uh, over die telefoons, uh, kwam ik ook op die vraag, want ik vlieg ook uh, regelmatig. Uh, ik vond het echt vreemd dat zij uh, reddingswesten en vliegtuigen hebben en geen parachutes. Ja, waar zou dat nu zijn? Ja. Maar dit, dit leidt mij ook tot mijn volgende vraag. Als ik altijd in de vliegtuig zit, dan vraag ik me af van... Nou, ik zou eigenlijk een waarschijnlijk moeten bezoeken voordat ik weer in de vliegtuig stap. Ja. En als de gebeld, zeg ik gebeld heb, dan zegt ze tegen mij... Ja, je moet een afspraak maken. Ik zeg, nou, waarom moet ik nou juist een afspraak maken? Je weet al dat ik kom, ja. <laughs> Oh, oh, ja, en het, het nare is dus dat ik een mailtje heb gekregen van iemand die zegt dat ik niet zo moet giechelen. Dus wil je me niet meer aan het lachen maken, Ingrid? Het ging zo goed. Ik begon dit uur zo mooi keurig uh, beheerst. En <laughs> dan moet ik weer lachen. Ik vind het wel een goeie. Maar je hebt wel uh, toch zo'n mooie glimlach. Nou, alvast. ik heb een prachtige glimlach. Maar ik kan me wel voorstellen dat dat gegiegel af en toe een beetje irritant is. Dus dat, ik probeer het te beperken. Maar ja, als jij dan zegt, waarom hebben ze wel reddingsvesten en geen parachutes? Dan moet ik daar toch even aan gniffelen. Maar, ja. even heel serieus. Wat, zo, zou het zijn omdat? Um, ik neem toch aan dat ze daar 800 keer verschillende onderzoeken naar hebben gedaan. Dus zou het gewoon zijn dat als, als er iets gebeurt met een vliegtuig... dat je toch geen schijn van kans maakt met de parachute? Nou, ik, ik weet, als je zo'n 10.000 kilometer in de lucht bent... of 10 kilometer in de lucht bent... Ja, dat is niet lekker warm, nee. Dan, dan, dan kan ik me niet voorstellen dat je veel meer kans hebt met een zwemvest dan met de parachute... Ja, ik vraag me ook af hoeveel kans je hebt met een zwemvest... als je met een vliegtuig en al... Uh... Maar goed, je hebt natuurlijk met een vliegtuig altijd wel grote kans... dat, dat er toch uh, in een soort noodlanding of uh, constructie... dat je toch met water in uh, aanraking komt. Dus vandaar de zwemvesten. Maar een parachute zou wel handig zijn... Ja, het lijkt mij wel. Denk ik ook. Maar, ja. er is maar met, als je met een groot vliegtuig vliegt... is er maar een klein stukje dat je nog iets aan een, aan een, aan een um, parachute hebt, denk ik. Ja, ik vraag me... Ja, ik weet het. Ja, het is zo best... Uh, maar dan stelt mijn vraag, stel, ik nog, stel ik mezelf nog af van... Uh, nou, die enige gedachtevorming waar ik het over had... is dus, uh, omdat... Uh, 70 of 75% van het aardbol bestaat dit water. Dat je misschien eerder kans hebt om in die water terecht te komen dan op land. Ja, maar 100% van de aardbol heeft lucht boven de oppervlakte. Ja, ja, ja. Maar dan vraag ik me af: als ik in die vliegtuig stap, moet ik nog een waarzegger gaan bezoeken. Waarom zou ik dan nog steeds een afspraak moeten maken met een waarzegger als je weet dat ik komt? Dat is een goede vraag. Nou, mochten de waarzeggers luisteren... die wisten natuurlijk dat deze vraag eraan kwam... en die zijn nu al aan het bellen naar 0811-21. Dankjewel, Ingrid. Plezier, goeie, goeie programma verder. Ja, dankjewel. Dag. Boing. Egbert. Astrid. Hallo. Hallo. Hallo. Goedemorgen. Hé, Egbert. Zeg het eens. Nou, wat, wat, wat ga je doen vandaag? Uh, weet ik nog niet. In ieder geval draaien vanavond, van zich tot 8. Echt waar? Ja. Draaien? De draaimolen? Ja, in, in de wasmachine? Op een, in, een, een, een internetradiostation. station. Eerlijk waar? Ja. Oh, oh dat ja. doet me eraan denken dat ik Lin weer moet bellen. Ik probeer Lin, oh, Lin al was? de hele nacht te bellen. Die heeft een vraag over radio, maar dat, die krijg ik niet te pakken. En dat doet me eraan denken, ik heb een afspraak ja. voor vannacht. Sorry hoor, maar eh, ik kom ongetwijfeld zo in je toe. Ik heb een afspraak straks om tien voor zes met Gert-Jan. Die afspraak heb ik vorige week met hem gemaakt, dat ik hem zou bellen. Alleen hij belde ons, dus ik heb zijn nummer niet. Dus Gert-Jan, dan weet je het vast. Mail even je nummer naar nachtzusterapenstaatjeomroepmax.nl of je zult zelf even in moeten bellen, want we hebben geen nummer van je. Ja, uh, Sorry, Egbert, jij gaat vanavond uh, draaien. Hoeveel jaar ben je dan? Ik ben 54. Uh, ja, eigenlijk vraag je dat niet hè, aan een jongen hier. Nee, maar, je maar je wel aan jou. Vraag <laughs> <laughs> ik ben 54 eigenlijk. 54. En radio is je hobby? Uh, nou, nee, muziek in het algemeen. Ja, precies. En dan kom je bij een internetstation terug. Ik ben, ik, ben, ik ben altijd ik ben altijd disc geweest hier in uh, Twente in de Achterhoek. En dishokje bij, bij disc de omroep of dishcokje bij, disc bij, bij in die, de Nee, bij diverse, bij diverse discotheken. Oh. Ja, op een gegeven moment word je daar een beetje te oud voor. Ja, ja, en dan, ja, dan moet je eruit, want voor jou twee jonge kratjes, hè, voor hetzelfde geld wat jij voor draait. Ja. ja, Nou, op een gegeven moment nog een beetje met, met, met een in gedaan, maar nou, op een gegeven moment hield het op. Nou, ik heb, ik heb draaien altijd leuk gevonden. Ja. En op een gegeven moment zag ik uh, een, een, een, een nichtje van mij, die draait al heel lang bij dat station. heel lang, die draait al een jaar of drie bij dat station. Oh. En ze zag op een gegeven moment, die is ook iets. Ja. Nou, ik wil wel draaien. Ja. En zo is het gekomen dat ik dus ben gaan draaien. Ja. Leuk. Dus, en ik ga vanavond, vanavond sowieso weer van 6 tot 8 uh, mijn programmaatje weer maken. Maar als je internetradio maakt, dan maakt niet uit wanneer. Dus waarom dan om etenstijd? Ja, uh, gewoon gezellig met bordels groot. Echt waar? <lacht> ja. <lacht> ja. En, en wat draai je dan zoal, Egbert? Alles, alles, alles. Oh. Nederlands, Nederlands is, uh... Duits, Engels. En als ze op een gegeven moment als we klassiek willen horen, kunnen we het ook allemaal nee, bezorgd je, je kunt, dat kan niet. Je kunt niet allemaal, alles door we elkaar alles... draaien, Egbert. Dan bind je we niemand we aan we je. Een gezellig meisje. Ja, want luistert alleen je nichtje nog. Nee hoor. Echt? Ja, wij zitten gemiddeld zo rond de 30 luisteraars. Eerlijk waar? Dat doe ah, ik dat je niet na. Nou. Nou, dat, dat is toch behoorlijk uh, voor, uh, voor een internetstation. Ja, dat is hartstikke goed, joh. Misschien moet ja. ik ook klassiek en uh, Nederlands, Engels, Duits ja, misschien... door elkaar heen gaan draaien. Ja, uh, ja misschien wel, ja. Goh. En wat is dan de knijter? Hoe bedoel je? Nou, wat is de plaat waarvan je weet, van als je die draait, dan stijgen de luistercijfers nog net boven de 30 uit? Nou, dat is, dat is maar weinig. Dat, uh, ja, kijk, de een die draait... Die, die, die, die, we hebben een paar dishokjes die dus alleen maar Nederlandstalen draaien. Ja. Nou, uh, we hebben er een die draait alleen maar hardstyle, dance, trance en techno. <laughs> En daartussendoor draai je alles. Dat is, dat is toevallig, dat, dat moet, dat moet ik dus altijd aan dus horen. Ja. Want dat is toevallig mijn zoon. <laughs> <laughs> nou goed, en ik draai gewoon alles. Uh, van, uh, heel veel uit de jaren zeventig. Oh, nou, okay. Dat is natuurlijk mijn tijd. Nee, maar er moet één plaats zijn waarvan je weet. Van nou, als ik die aanzet hier. Welk internationaal oh. is het? Flex Music Radio. Wat? NL. Wat? Flex, Flex, Flex Music Radio. Nou, ja. flexibel is het zeker als je van dance en trance ja. naar Nederlands, Engels, Duits, klassiek gaat. Uh, flex, Flexmusicradio.nl. Flexmusic. Nou, morgen heb je 33 luisteraar. Flexmusicradio.nl. <laughs> uh. uh. Er moet één ja. plaats zijn dat jij weet van als ik die aanzet bij Flexmusicradio.nl. Maar nou, dat is verschillend. Wij hebben dus wij hebben wel, wat we wel hebben. Elke maand hebben wij een artiest. Oh. Dat is de artiest van de maand. Maar die, hoe bedoel je, die dat, hebben we? Dat, wij, wij, dat, die, uh, degene waar het station van is, die dus de stream uh, beheert, laat ik het zo zeggen. Ja. Die zoekt elke maand een artiest uit. En dat is de maandartiest. En, en dat is de artiest van de maand. Maar maar, en, dat is toevallig, en dat is toevallig deze maand, was dat David Guetta, ken je die? Ja, natuurlijk ken ik die, maar hoezo? Nou ja, dat vind ik raar. Nou, ja, goed. De volgende maand is het weer iemand anders. Nou, dat mag ik hopen. Maar dat betekent dus dat jij, jij en je zoon, hij tussen de trends door David Quetta, dat is op zich dan niet zo raar. Maar jij gaat dan oh ja, tussen waarom? de klassiek Nederlands Engels duits moet je ook een plaatsen. Ja, ik ga, ik ga bijvoorbeeld tussen zangeres naam en André Hazes draaien. Ook David Quetta. Nou ja, dat is ook, uh, dat is natuurlijk allemaal wel logisch. Waar bel je eigenlijk over, Egbert? Ja, voor de crypto. Eerlijk waar? Ja. <laughs> en ik heb misschien dit nog een antwoord is... op die vraag waarom de laag staat. Oh, ik wou het zeggen, want dit had dus een gesprek van... Uh, dit, dit had nou eens een keer een gesprek van 20 seconden kunnen zijn. Want ik had gewoon gezegd, nou, nou, de crypto is... Is zij in de gelegenheid om daar bardienst te doen? De oplossing moet bestaan uit zeven, uh, zeven letters. En uh, ik heb echt met aan de telefoon, wat is het antwoord? Kantine. Ja, kantine is natuurlijk hartstikke goed... En dan ja, had ik... Ik. ja, en dan had ik gezegd... Nou, hartstikke knap. Kun je hem nog even uitleggen... voor de mensen die niet zo bedreven zijn in het cryptogramma oplossen? Ja, is het mogelijk? Dat is het kan. Ja. En, en, en, en Tine, ja, dat is dus die vrouw. Die staat altijd achter Waar de bar. Ja. En die staat achter de bar... Ja, nou, zo simpel was het inderdaad. En dan had ik al kunnen zeggen, dankjewel Egbert. En dan waren we in 20 seconden ja, klaar geweest. Graag gedaan. Maar ondertussen zijn we echt gewoon, ik geloof al 18 minuten aan het praten. Um, oh, dat zou best kunnen. Je had nog een antwoord op waarom de IJssel zo laag stond? Ah, ja, ik, ik, ik las toevallig uh, op internet vandaag uh, de, de krant. Ja. En daar stond op een gegeven moment in, dat is in Duitsland, de Rijn, en dat ook zo laag staat. Ja. En dat kwam puur alleen doordat er op uh, de laatste twee of drie maanden gewoon geen water is gevallen haast. Oh, dat voor mijn gevoel is dat toch heel anders. Ja, voor mij ook, maar ja. Ja, maar het is wel een logische reden. Ja, dat zijn de enige redenen. Dat er dus gewoon te weinig water is gevallen dan afgelopen twee of drie maanden. Oké, okay. nou, ik, um, uh, ik neem hem even mee, misschien dat er nog iemand over belt. Egbert? Ja? Uh, de maandartiest hier bij uh, Nachtzuster Radio 1 ja? is uh, David Quetta. David Ketta. David Ketta. David Getter. Je hebt gelijk. Ja. David Ketta. Wil jij hem even ja, aankomen? En, en, en als je dan een hele mooie wil draaien, ja. dan moet je without you draaien. Met, dat doet hij samen met Asher. Oh, ja, dat, dat vind ik zelf een hele mooie. Dat is inderdaad heel mooi, maar die is zo recent dat die nog niet hier in de computer staat. Ah, dan heb jij een slechte computer. Ja, nou ja, dit is meer een beetje luiigheid. Ik zal dat morgen even updaten, maar vind je het goed als ik Memories draai? Want dat vind ik zelf ook een mooi liedje. Oh, is goed. Maakt mij niet uit, lieve schat. Maar dan moet jij me aankondigen, hè? Want jij bent de expert van ons tweeën. Oh, heb ik het dus weer gedaan? Ja. Nou, prima. Zeg het maar. Nee, jij moet het zeggen. Oh, moet ik het zeggen? Ja. Oké. Okay. Uh, Alle beste luisteraars van De Nachtzuster, dan krijgen we nu David Guetta en Memories. Yeah, yeah. Sorry, ik kan me voorstellen dat je nu wakkerder bent dan dat de bedoeling was om vijf minuten voor half zes. Maar je doet er nu helemaal niks aan. Als het de maandartiest is bij flexmusicradio.nl, dan moet hij natuurlijk gedraaid worden. David Ketta was dat. En Memories. Um, Theo. Goedemorgen met Theo van Zellem uit Amstelveen. Zo, kijk, dat ik noem ik nog, nog eens voorstellen. Ik heb een in de Rijn en andere hier in Duitsland... Um, ik heb dit jaar een rijreis gemaakt in juni en toen was de waterstand van de Rijn en dus ook de andere rivier al dramatisch laag. Ja. En ik heb weken van tevoren dus bibberend naar Teletext gekeken of die nog zou zakken, want dan zou de hele Rijnreis niet doorgaan. Mm -hmm. Gisteren stond op Teletext dat de waterstand van de Rijn in 100 jaar nog niet zo laag geweest was. En dat alle vrachtschepen nog maar voor de helft beladen konden worden. Oh. Maar ik heb naar aanleiding van die Rijnreis toen navraag gedaan wat er was met die waterstand. <tiek> Het is natuurlijk niet alleen de regenval in Duitsland, maar ook de sneeuw uit de Alpen. Nu bleek dat het afgelopen jaar dus 70% minder sneeuw was gevallen aan de noordkant van de Alpen. En daar moet dus het water naar de Rijn en voort naar beneden komen. Dus vandaar dat die waterstand zo laag is. Maar ook de stuwmeren in Duitsland. Want ik ben een paar weken geleden ook nog in de Eifel geweest met veel stuwmeren. Nou, je kon zo wat de bodem zien. Het is echt dramatisch. Ja. Nou, dan, uh, dan, dan weten we het in ieder geval zeker. Ja. ja. En dan die kleine lettertjes van de ondertiteling op de oh. televisie. Ik heb daar geen oplossing voor, ik heb alleen de constatering dat dat zo is. <laughs> en, nou, het is een ramp werkelijk, omdat ik inderdaad denk dat de brede televisieschermen de standaard zijn. Yeah. En de kleintjes dus de minderwaardige uh, geacht worden. Waar je dan met je neus bovenop moet zitten om die lettertjes te kunnen bekijken. Want het is vaak een verademing als je naar België kijkt, waar de letters wel normaal nog op het scherm verschijnen. Die kun je gewoon lezen. Oké, okay, ja, nou. je moet natuurlijk altijd een keuze maken. Wil je nou um, ja. uh, enorme letters in beeld, is of uh, het met alle techniek niet mogelijk om zelf te kunnen instellen of je ze groot of klein wilt hebben? Ja, dat, nee, geen, dat <laughs> moet toch geen, geen probleem zijn. <laughs> nee, maar dat kan niet, want het is uh, die, die, die um, uh, ja, hoe leg je dat uit? Ja, maar goed, ik die kan lettertjes over... die zitten al in het. In het programma of in het beeld, dus je kunt daar niet onderscheid tussen dat maken. Dat je met speelfilms ook, sommige speelfilms in de bioscoop kun je goed bekijken en anders ja. te bekijken. Dat ligt ook aan de achtergrond. Of ze er in een blok verwerken, zodat je alles duidelijk kunt zien. Of dat ze het er overheen programmeren. Ja. En dan vallen de lichte letters weg tegen de lichte achtergrond. Ja. Dat is vaak een ramp. Maar ja, god, ze kunnen er wel iets uitvinden. Ik kan honderd zenders ontvangen. En waarom is dit dan niet mogelijk? Ja, ik vraag me af hoeveel mensen de behoefte aan hebben om hun om de vormgeving, dus de titeltjes, de tekstjes, de lettertjes, los te krijgen bij de rest van het. En ja, maar ja, als je dan zelf dat gaat. Ik weet niet hoor, of iedereen dat dan overal zelf voor gaat zitten invoeren en zo, dat wordt natuurlijk een zootje op de knop, ik bedoelde het, ja. als je dat zou willen. En dan had ik zelf nog een vraag, ja. naar aanleiding van iemand hier in Amstelveen, die de afgelopen week in de lift heeft vastgezeten, Ach. van een parkeergarage, dat is een heel drama geweest, maar dat is goed afgelopen, gelukkig. Ja. Is het verplicht om een extern alarmeringssysteem te hebben? Zowel die parkeergarage, die nog niet eens zo oud is, als mijn eigen flat en de flats om mij heen, hebben nog het systeem, als jij vast zit in de lift, dan druk je op een knopje... ...en dan gaat er een bel die in de liftkoker zelf is aangebracht. Ja, oh, zo... niet giechelen. Ja. Nee, maar dat is zo. En daar hebben mensen soms uren vastgezeten. En, en ik weet niet of dat verplicht is om daar iets extens aan te doen... ...dat het ergens naar een centrale gaat. Want het is echt vaak, zeker in die kleine liftjes die wij hebben... Ja. ...is het heel claustrofobisch, ja. Ja, maar dat is natuurlijk. dan zit je dus in een lift, in, stel je voor in een leeg gebouw, zit je vast in de lift, druk je op de alarmknop. en de enige die het alarm hoort... Nee, <laughs> nou, dat, dat vind ik heel onlogisch. Dat, het, de... Daar zit niet echt nee, een, uh, een uh, duidelijke praktische gedachte achter. Nee, maar goed, ik, ik, ik kan me voorstellen dat er een regeling is dat dat niet meer mag. Ja, ik dacht, ik dacht altijd dat er tegenwoordig in iedere lift inderdaad zo'n telefoon moet zitten waarmee je, maar ja. ja... Nou, überhaupt dat je een knop hebt om verbinding met de buitenwereld ja. te krijgen. Maar nou, misschien, ja... Maar die parkeergarage is nog niet zo oud en mijn, uh, mijn flat is van 1959, dus die is wel oud. Maar ja, als je daar s'nachts vast komt te zitten en niemand hoort het, ja, dan hang je daar echt waar, hoor, dus ja... ja. Dat maar de... iedereen heeft tegenwoordig een mobiele telefoon bij zich. Ja, die had hij die meneer Plant niet thuis gelaten, want hij moest even de hond uitlaten. En wat deed hij met zijn hond in de lift dan? Nou, maar hij heeft ook duidelijk gezegd in het krantartikel. Oh, een hij lift was natuurlijk wel onderweg, ...waar Een ja. lift in een parkeergarage. Twee verdiepingen onder de grond heeft vaak geen bereik. Nee, nou daar had hij wel voor strek gelijk in. inderdaad. Daarom, daarom. Daar moet je ook rekening mee houden dus. En en, en hier zal hetzelfde gelden natuurlijk. En dat je vaak geen of een slecht bereik hebt of zo. Maar goed, mag het nog in deze tijd? Dat nou, is... ik ga het proberen. We hebben nog uh, zo'n 29 minuten te gaan. Ik ga mijn uiterste best doen. Ja, ja, ja. maar de waterstand is dramatisch. En, ja. En, ja dat is nou, duidelijk. Gewoon, uh, daar hebben we het, ja. Hartelijk ja. dank. Ja, Dag. nee, ik moet zeggen hartelijk dank. <laughs> nee, maar goed. Ik vind alles een leuk programma. Oh, oké. Okay. Nou, dan graag gedaan. Ja. Nee. <laughs> Dag. Dag. Dag. Dag. 0811 21. Uh, nog een paar vragen en uh, we naderen inderdaad alweer het einde van deze aflevering van Nachtzuster. Dus doe ik even wanhopig mijn best om die laatste vragen nog wel even beantwoord te krijgen. Um, en welke vragen gaat het dan om? Nou, de vraag die dus zojuist nog even te sprake kwam. Is het verplicht om in iedere lift een extern alarmeringssysteem te hebben of niet? En waarom dan niet? 0800 1121. En Ingrid die vroeg net, ja het is inderdaad een beetje misschien, een, het kan een flauw bedoelde vraag zijn. Maar ik vind eigenlijk... Eigenlijk wel een goede vraag. Waarom krijgt, uh, krijgt men in een vliegtuig wel een reddingsvest maar geen parachute? Wat in principe eigenlijk logischer lijkt. 0811 21. Dan uh, mag je je ook uh, aansluiten als je nog iets wil zeggen over de vraag van Ben. Waarom je in het ene vliegtuig wel mag bellen met je mobiele telefoon en in het andere niet. En verder zijn alle vragen volgens mij danig beantwoord. Ah, behalve natuurlijk die van Peter waar net nog even een aanvulling op kwam. Uh, waarom het nou zo is dat de vormgeving bij bijvoorbeeld voetbalwedstrijden... dus bijvoorbeeld uh, de stand en uh, titeltjes die in beeld komen... waarom die zo klein zijn dat ze op een normale televisie... bijna niet meer te lezen zijn. Alleen op de grote flatscreens zijn ze heel duidelijk leesbaar. Is het dan zo dat er tegenwoordig helemaal geen rekening meer wordt gehouden... met mensen die nog op zo'n... nou, nog niet eens zo heel ouderwetse televisie kijken? 028... Uh, 028 0800... 1121, als je een antwoord weet op een van de voorgaande vragen. Arno. Astrid, goedemorgen. Goedemorgen. Ik had een uh, antwoord op die vragen omtrent um, dat vliegen. Ja. In de eerste plaats, uh, vroeger belden ze met de oude uh, mobiele telefoons, die ken je misschien nog herinneren. Dat waren die grote kasten, die, uh, die, die uitzendstraal, uh, zeg maar. Die ja. dingen die werkten op uh, 5 watt uitzendvermogen. Oh. Tegenwoordig die moderne uh, telefoons, dat is het 1 tot 1,5 watt. Nou, en die zwaardere toestellen in het begin, daar kon je natuurlijk ook mee uh, in het toestel bellen, ...maar die waren zo sterk dat ze de instrumenten van de vliegtuigen beïnvloedden. Vooral dus de, de, de instrumenten waarmee vroeger vlogen de toestellen over de zogenaamde radiobakens. Mm. Het waren stations op de grond... En dat, dat was voor de positie te bepalen, de richting te bepalen. Tegenwoordig vliegen die moderne toestellen, <coughs> sorry, allemaal op uh, GPS. Mm. Dus satellieten, net zoals uh, auto, uh, je auto, waar uh, je navigatiesysteem op werkt. Dus alle moderne toestellen, dus die hebben daar geen last van. En, um, dus, en die moderne uh, telefoontjes die hebben ook zo'n sterke kracht niet meer. Um, het is natuurlijk. Uh, ook uh, een ander ding is, het heeft helemaal geen zin om te bellen vanuit je uh, mobiele telefoon. Want je zit meestal op 10 kilometer hoogte. Nou, en je die steunzenders die, uh, die hebben zo'n ver bereik niet. Nee. Dus is, uh, maar alleen als je de grond zit dan of boven niet al te hoog vliegt, dan zou je kunnen bellen. Ja. En dat wordt ook bij uh, veel tegenwoordig maatschappij, die let er niet meer zo op. En als je bijvoorbeeld een sporttoestel vliegt, dus een klein toestel, dan wordt er gewoon mee gebeld uh, naar huis of uh, naar waar ze zijn moeten. Dat is allemaal geen probleem meer. Maar waarom mag toestellen... het dan in, bij de ene maatschappij wel en bij de andere ja, niet? Ja, omdat ze veel soepeler zijn. Dus de, de, ja. de meeste maatschappijen letten er ook niet meer zo op. Maar het heeft ook geen zin om, om te bellen, want je bent gewoon te ver van je steunzender af. Ja. Ja. En uh, om te voorkomen dat nog mensen met oude toestellen zouden kunnen bellen... Ja. is al, uh, werken die al niet meer, want het is een Nederlands systeem geworden... Ja, die kunnen de instrumenten beïnvloeden. De oudere instrumenten en de oude mobiele telefoons, die beïnvloeden met elkaar. En dat was volgens gevaarlijk zijn. Oké. Dan een tweede antwoord op de parachutevraag. Nou, als je uit die hoogte, nou je hebt namelijk geen deur waar je uit kunt springen. Je weet als je parachute springt. Ja. Dan heb je daar een speciale deur voor die groter is, of ze hebben de deur er helemaal uitgehaald. Mm -hmm. Of je springt achteruit, een soort laagklep aan de achterkant van het toestel, een transval bijvoorbeeld, een groot toestel. Dan kun je gewoon uitspringen. Maar als je gewoon uit een burgertoestel zou springen, dan blijf je onmiddellijk dood. Je slaat gewoon tegen de gombaan tegen of tegen de achtste stabilisatoren, de vleugels ofzo. is dus gewoon, heb je het schijn van kans om het te overleven. Een hele onprettige ervaring. Ja, ja. ja. En hoe en weet dat je dit was, allemaal? Omdat ik zelf uh, gevlogen heb. Ah. Sportvlieger. Spookvlieg, ah, oké. Okay. En uh, dat is. Uh, in 1985 ben ik daarmee gestopt. Want, terwijl, ik, uh, terwijl het en te duur en ik, uh, Ja, je vliegmedische keuring, daar kwam ik waarschijnlijk toch niet door. Dus toen ben ik ermee gestopt. Ah, oké. Okay. En mis je het nog wel eens? En ja, ik mis het nog wel eens. Maar ja. Dus, uh, er is heel veel veranderd. Toen is het allemaal. Uh, ja, dus het is allemaal minder eenvoudig geworden. Maar ja. ik vind het wel jammer, want het is, uh, het is heel leuk. Het is ja. heel mooi. Ja, het is heel bijzonder hè? Ja, ja het is heel bijzonder. Okay. En uh, als je zelf vliegt in een groot toestel, dat is, ja, dat is nooit de echte prettige ervaring. Maar in een klein toestel is het wel heel leuk. Okay. Nou, ik ben en, blij dat je in ieder geval de, het hele verhaal nog even toe kon lichten. Oké. Okay. Um, nou... Dus ja, jammer, ja, ja, jammer dat ik niet weet van, die, van, de, van de televisie, die lettertjes. ja want, is Nou ja, dat zou ook de de de vervelend zijn, want we moeten nog 22 minuten, hè? Mm. Ja, nou ja, goed. Ik, ik ben, uh, ja, Ik ben het eind van mijn programma. Ja. Nou ja, mooi programma, leuk, interessant. En je hoort uh, af en toe leuke vragen en uh, leuke antwoorden. Ah, nou, dat vind dus, uh, ik fijn om te horen. Ik nou vond ja. dat je het ook niet onaardig deed, Arno. Nou, dankjewel. dankjewel. <laughs> Tot de volgende keer, hè? Oké, merci. Dag. Claudio. Goedemorgen. Goedemorgen. Goedemorgen. Um, voor ik begin over die televisies, want daar had ik uh, denk ik misschien nog een aanvulling op. Ja. Uh, ik wil even een compliment geven aan diegene die die cryptogram uh, verzonnen heeft. Verzonnen? Of verzonnen wie dat gemaakt heeft. Ja. Oh, dan moet ik even opzoeken wie het was. Want het kan uh, een Beer geweest zijn, maar ik denk dat het Mieke was. Nou, wie, wie de opgave bedacht, bedoel ik. Ja, ik denk dat dat Mieke was, want Mieke is degene die uh, uh, meestal voor mij de cryptogrammen bij elkaar uh, uit de duim zuigt. Ja, fantastisch. Ik ben er een beetje uit. Vroeger deed ik het vaak met uh, mensen in de krant en alles. Ja. En als je er een beetje uit bent, dan, ja, dan moet je weer opnieuw een beetje, ja, erin komen. Ja. Maar uh, ja, ik heb ook geen tijd om echt te gaan uh, nadenken, want ik zit naar het programma te luisteren. Ja. Dat maar vind ik interessant, is, vind ik. is zij in de gelegenheid om daar bardienst te doen van zeven letters, de, die was niet heel moeilijk. Nee, dat, dat wil zeggen hoe lang ik er al uit ben. Ja, maar jij wist ook wel dat uiteindelijk dacht je, ah, dus vast kantine. Ja, ik vond het heel logisch, dat ja. wel. <laughs> gelukkig. Weten. Nou, ik geef het door aan Mieke, dat, uh, dat komt goed. Oké, okay, hartstikke ja. bedankt. Ja. Nou, wat ik denk is dat die meneer, ik weet even zijn naam niet meer, die die vraag stelde. Uh, over de ondertiteling en zo? Over de lettertjes op televisie en alles. is. En uh, oké, okay, voor Peter en... Ik heb zelf ook nog een ouderwetse, dus geen televisie, maar een 4-3, dus een hardewetse vierkante, zeg maar. Ja. En dan worden de meeste programma's dus op breedbeeld uitgezonden met ja. balken boven en onder. Ja. Dat maakt het beeld dus sowieso kleiner. Ja. Daar zit het hem sowieso in en ze maken die dus ook sowieso kleiner. En ze gaan ervan uit dat je allemaal een scherm hebt hangen van 1,50 meter breed. Ja, dat zegt hij inderdaad, maar hij zegt, hoe kan dat nou? Want er zijn toch verschrikkelijk veel mensen die dat niet hebben? Ja, nee, precies. Dat, uh, dat vind ik dus ook, want ik heb ook nog kleine tv'tjes staan. En, ook en, dat, nog? Wat vroeger dan groot beeld 70 centimeter diagonaal was. <laughs> ja, dat zijn dat nu van die, is die nu, kleine nou tv'tjes. Ja. <laughs> het is een klein slaapkamer ding. Ja. Maar het ga ik toch niet weg doen. Er is inderdaad een gebangen alles televisie van dik 20 jaar oud. Ja, leuk. En het, is, het is net een kunstwerk als het ding uitstaat, maar uh, nee. het werkt ook half. Want het, is, het is natuurlijk 10 jaar stilgestaan. Ja. En, uh, maar ik, ik, ik ga me niet laten verplichten voor zo'n breedbeeld, Dat doe ik niet. Nee. Nee, dat zou ik ook niet doen. Ik heb het voor mijn moeder wel uh, met de familie gedaan. Die was jarig hebben uh, een redelijk normale 32 Ik Dat is te doen, weet je. En uh, hebben we met, met z'n allen dan vooraf een verjaardag gekocht. Maar ah. voor mezelf zou ik het niet, uh, niet, niet, niet hoeven, hebben. zeker niet. Nee, nee. Dat als, je een als je een antiek beestje hebt staan, dan wil je helemaal niet. Al nou, weet je wat mij nog opviel? Dat eigenlijk de beeldkwaliteit vaak van als je gewoon een beetje een goede beeldbuis had, dus zo'n zo grote vierkante televisie, de, ja. dat de beeldkwaliteit eigenlijk beter is dan van de meeste flatscreens. Dat ben ik met je eens. En het is, het is me wel eens uitgelegd hoor, waar dat aan ligt, maar ik vind het meer uh, opvallend dat ze wel uh, van, die, um, van die platte, uh, prachtige design dingen kunnen maken, maar dat ze dan niet kunnen regelen dat ook uh, van alles het gewoon lekkerder kijkt. Precies, en ik vind bijvoorbeeld als je bijvoorbeeld uh, water ziet, bijvoorbeeld, en je ziet het licht ja. de schitteren, dat dat glimt wel uh, mooi ja. op zo'n oude tv. Als ja. op zo'n flatscreen, of je moet ja. echt HD-plus hebben of zo. Maar uh, dat standaard, het is toch wat matter, zeg maar. Ja, ik kreeg. je een... nog een televisie uit 1978, dat ding is heel scherp nog. Ja, maar dan overdrijf je weer, hè? Nou, dat Dan, dan draai dat... je weer door. Je mag hem opkomen halen. Maar nou, liever niet. Weet je wat die dingen wegen? Nou, hij is een kleintje. <laughs> nee, maar ik maar kreeg dat een... bedoel ik, dat betaalde hij vroeger ook grof geld voor. En dat, dat, dat zeg ik, dat speelt na 20 jaar nog steeds. Het is degelijk gebouwd ook. Ja. En uh, ik vind het jammer dat het dat, dat, dat wordt, wordt zo opgedrongen. Van nou, je moet maar zo en zo. En ik ga ook steeds dichterbij die, want mijn ogen worden ook niet zo goed meer. Oh. En uh, met inderdaad denk ik van, nou, wat staat er nou? 42 minuten of 68 bijvoorbeeld? Dus ik snap heel goed dat hij... Uh, dat is echt een punt, hoor. Ja. Ik, kreeg, ik zit even te zoeken ondertussen, hoor. Want ik kreeg een heel lief mailtje. Maar ik kan het nu even niet terugvinden. Dus misschien was het... Misschien was het... Wacht. Ach, we hebben toch alle tijd? We kijk nog eventjes of het nou, misschien Nou, door nog tweet... iemand naar mij, denk ik wel. Ja, dat zien we dan wel weer. Maar ik... Hé, potdikkie. Ja, volgens mij had ik nog een tweet namelijk van iemand... Ik doe nooit iets, ik lees nooit tweets voor. Dus heb ik eindelijk een tweet die ik graag voor wil lezen, kan ik hem niet vinden. Ah, daar is hij. Ja, Peter1974, die, uh, die twittert naar uh, Apenstaartje Nachtzuster. Mijn schoonmoeder wil per se geen flatscreen. Je kunt er namelijk niks bovenop zetten. Juist dat nou. Dat wil ik dat zo grappig ik nog zeggen. <laughs> dat is een hele goede, ja. Dat moet en en heel erg. kan er niet zijn. op liggen. Nee, precies. En geen plantje erop, inderdaad. Dat is toch een, uh, toch een enorm gemis. Ja. Nou, dat was inderdaad, dat zeg jij nu, want mijn moeder had dus die tv en uh, daar stonden dus beeldjes op, dingetjes op. Ja. En die weet hoe moeders zijn, die zitten er altijd dingetjes op. En uh, dus die belt mij eens avonds op, had dat ding voor de verrassing neergezet en ze wist het niet. En uh, op een gegeven moment had ze dus door. En een paar uur later ging ze kijken en was zei, ja, de afstandsbediening is kapot en doet het niet. En uh, Nou had ze dus schijnbaar zo'n... Fotolijst of zo, precies voor die invradoodsensor <laughs> Ja, en dat uh, vroeger die oude televisie. Ik heb er wel een beetje in gerepareerd vroeger. Die oude televisies met die dikke assasbedienings, daar kon je door de gordijnen heen mee zetten. Ja, ja, ja. En nu en moet je echt richten, ja. dat is toch anders. Ja. Maar dat is dan nieuw en dan is meteen. Oh jee, paniek. Je kent dat wel Ja. En jij moet nog een plankje op gaan hangen, want daar moeten ze al die beeldjes en dingetjes en egeltjes en konijntjes en uh, kaboutertjes op zetten natuurlijk. Ja, zo erg is dat gelukkig ja. niet. Maar hoeveel broers en zus heb jij dat jij een flatscreen voor je moeder kan kopen met, uh, met de familie? Nou, met mijn oma en mijn zus vooral staan. En ik doe nou. het op afbetaling, want ik ben helemaal niet rijk. Zeker niet. Ach, oké. Okay. Wat doe jij dan in het dagelijks leven? Um, nou, ik ben vrijwilliger bij ook een lokaal radiostation. Nee, hè? En dat heb ik een paar weken geleden ook bij een collega Wim Rijken nog verteld. Ach, dat is in Amsterdam. Oh, oké. Okay. En wat draai jij daar? Uh, hoofdzakelijk op de kabel is dat uh, op de Amsterdamse kabel is het Nederlands talig, maar ik draai ja. ook internetstream, uh, doe ook van alles door elkaar. En ik moest lachen net dat die uh, zijn van Andraesen, zangers onder naam. Dat zijn een, vooral is mijn Van uh, sowieso. Ja. En dan tussendoor gewoon uh, urban dancego draaien. Oh, ja. Of, uh, en de Vlietuketten. Uh, ik maar Ketta, 3M1, ja. Ja, ik zeg maar wat. Ja, precies. Ach, het moet toch ook allemaal kunnen. Hé, hey, zal, ik, zal ik nog even andere hazen? Ja, weet je, ik heb nog maar 15 minuten. Ja. Maar aan de andere kant, ik hoef nog maar één vraag te beantwoorden. En voor alles erbij hoor. Wacht even, even administratie. Ja, Dan hebben we groot plezier bij doen. Ja? Even mijn hele administratie. Ja, één Oorik. vraag heb ik nog. Ja, dat, dat was een geluidseffect van administratie. Ja, dat is um, goed. Even kijken, want ik hoef alleen nog antwoord op de vraag. Uh, moet je in een lift een externe alarmsysteem hebben? Verder hebben we volgens mij alles... alles, ja, plus, ja, en die vraag natuurlijk van die ondertiteling of die titels in beeld. Maar ja, het antwoord is gewoon... Ja, het is uh, met het zicht op alle grote televisies die er steeds meer komen. Volgens mij is dat gewoon het antwoord. Dus dan ja. heb ik alleen nog de vraag... Um, uh, uh, ben je verplicht om in een lift altijd een externe alarmerings... Nou, het antwoord is ja of nee. Dus als iemand even Wat belt... Durf je af? Ja, het antwoord is laten we zeggen ja. Maar mocht iemand daar nog echt iets zinnigs over kunnen zeggen, 0811 21. Even kijken, André Hazes, bloed, zweet en tranen, mag dat? Ik vind alles top. Oh, gelukkig. Als je nee ging zeggen, had ik een probleem gehad. Nee hoor, zeker niet. André Hazes voor Claudio, dank je wel hè. Jij ook bedankt, hè, Toppie. Ja, tot de volgende keer. Doei. Hoi. Doei. Doei. Ik heb het goed gedaan, maar ook zo fout gedaan.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 Theo. Ah, goedemorgen. Goedemorgen. Ach, Theo hier. Ik mag toch hopen dat je geen DJ bent bij een lokaal radiostation, hè? Want dan. Uh... <laughs> ja, ja, ja. <laughs> kan nee, je nergens nee. meer aan toe. <laughs> nee, dat is, uh, het is eigenlijk meer. Uh, dan val ik in de categorie raad wat ik rijd, maar dat hoeft niet. Oh, oh, oh, oh, oh want we <laughs> hebben nog tien minuten. Kom nou. Hé! Dat heb ik nou, jou gedaan. Nee, kom op. Dat is nou, dat maak ik wel uit. Raad wat hij rijdt. Theo. Ja. Kun je het eten? Nee, absoluut niet. Oh, ja, dan wordt het altijd al moeilijker. Um, zit het verpakt? Eh, uh, sommige dingen wel, sommige ja. dingen niet. <laughs> Zijn het kerstpakketten? Wat zei je? Zijn het kerstpakketten? Nee. Oh, heb je het zelf in huis? Nee, absoluut niet. Um, uh, breng je het naar de supermarkt? Nee. <laughs> oh. Breng je nee, het. Absoluut. Nee, absoluut niet. Liever niet. Uh, zijn het dieren? Sorry, ik verstond ik je niet. Zijn het dieren? Nee, ik krijg geen dieren. Nee, oh. uh, Breng je, dus, je dus het. Ja. Het is meer een industrieel product. Ja, zie je. ja, dat is altijd zo moeilijk, want dan zijn er dingen waarvan ik helemaal niet eens weet wat het zijn. Denk je dat ik weet, de gemiddelde Nederlandse vrouw, van nou zeg ergens in de dertig, wat het is? Ja, ik, kijk, ik zal het je maar vertellen. Het zijn, zijn machineonderdelen. Nou, dat wilde ik net zeggen. Voor, voor de offshore-industrie. Nou, dat dacht ik. Ik dacht nog, het is waarschijnlijk voor de offshore iets met olie. Ja, ja. ja maar weer een prijsje aan het zoeken uit de kast. Dit onderdeel is wel eens succesvoller geweest, moet ik zeggen. Ja, ja prima. Ja, goed. Nou, waar, waar ik voor, voor bel eigenlijk, Ja. dat is misschien een hele nuttige aanvulling op de scheermeisjes. Ja. En ik beetje mevrouw die eerder belde vanavond, die, ik denk dat die ook bedoelde... Het verwisselbare systeem en niet de wegwerp. Oh. Want wegwerp daar dat kost natuurlijk twee keer niks. Nee, maar, maar de nogmaals. Gezien de, ja. de prijs dat zij uh, drie, keer, uh, drie keer verpakking had van, uh, voor veert, van acht stuks voor 40 euro, zou dat hoogstwaarschijnlijk wel een kliksysteem geweest zijn. Want, nou ja, die, die wegwerp, meisjes, ja, dat is. Uh, ik, ik scheer mij altijd nat. Echt ja. een echte pad scheren. Ja. Maar dat is echt niet te doen. <laughs> nee, Zelfs, maar luister Theo. Kruis. Ja, nee, luister. Je hebt in die wegwerpmesjes... heb je exemplaren waarmee je eigenlijk gewoon... het bovenste stukje van je huid eraf schraapt. Dat zijn die hele ja. goedkopen. Maar je hebt ook ja. de iets luxere uitvoering. En die zijn dan meteen weer hartstikke duur. En volgens mij had ze het daarover hoor. Nou, ik, dat zou best kunnen, ik heb ze er nooit gezien. En ik ben toch wel, voor wat mijzelf betreft, uh, voor het natscheren, daar let ik heel goed op. Je bent wel want, de, de scheerdeskundige, zeg maar. Nou, <laughs> nee, maar ik, ik vind wel dat dat, dat, dat goed moet wezen. Ah, want inderdaad, okay. want anders, uh, ja, je hebt dat hele, hele, goedkope, hele goedkope dingetjes... Ja. Nou ja, dan, als je je daarmee scheert, dan hoef je voorlopig de eerste maanden niet weer. Nee, maar... dan moet je eerst je huid aangroeien, ja. Ja, ja, ja. Okay. Nou, maar, wat ik wel is... zeg... ja. maar wat ik wel zeg zeggen ja. dat is gewoon, het gaat ook om de kwaliteit van het mesje zelf, ja. maar je hebt je bij een, bij een winkelketen hier in Nederland, ja. Uh, een, een Duitse winkelketen is dat. Yeah. Dat is uh, zo'n zo supermarkt. Yeah. En daar heb je. En dat is niet de Aldi. Nee. <laughs> maar dit is die andere. Ja. Yeah. Maar daar heb je setjes liggen. Ja. Yeah. En dat is. Een beginsetje, dat koop je dan met een. Ja, met een, met een handvat, yeah. zeg maar. Ja. Yeah. En die zitten allemaal de, de, En daar heb je vier mesjes bij. Ja. Yeah. En die zitten allemaal de bij de 7 euro. Nou, ah, oké. Okay. En dat zijn. En dat zijn kwalitatief. Ja. Zijn dat. Perfecte mesjes. Eigenlijk hetzelfde als een het hele dure merk. Okay. Waarom is het nog zo duur? Want ik kom wel eens bij een drooggisterij in, uh, ja. in. Duitsland. Uh, vlak over de grens bij hardenberg en Miechijn. Ja. En dat is een drooggisterij keten. En die ja. heeft ook dat, zeg maar dat dure merk. Ja. En inderdaad, dat, dat scheelt je de helft. Ja. Qua, qua prijs. Oké. Okay. Theo, uh, ik, uh, ik vond het heel gezellig. We doen het nog een keer over, maar ik moet nu naar Gert-Jan. Ja, nou, hou het in de gaten. Ik hou het in de gaten. Da Dankjewel, Theo. Gert-Jan. Ja, daar ben ik. Hé, hey, ik ben blij dat je er bent. We hebben vorige week afgesproken. Jij ja. mag. Ja. Want we, uh, jij had, uh, vorige week had je even de kanttekening heel terecht... dat niet alle vragen helemaal mooi werden afgerond. Ik ja. denk, hier ligt een taak voor Gert-Jan. Ja. Ga maar los. Nou, uh, uh, uh, jij was met vakantie en ik heb een uitzending gemist. Ja. Maar uh, jouw vervanger uh, Wim Rijken die uh, refereerde naar een vraag uh, die ik dus ook zelf niet gehoord heb ja. ten aanzien van Kinderdijk. Ja. Dat is een, een plekje aan de Alblaze Ja. Uh, <coughs> en uh, dat is werelderfgoedlocatie. Uh, uh, en uh, er staan veel molens en er komen allerlei toeristen op af. En uh, ik heb daar vorig jaar eens een beetje aandacht aan besteed. Waar heeft die naam Kinderdijk eigenlijk mee te maken? En daar zit het volgende verhaaltje van. En dan maak ik nog een klein bruggetje. Jij vroeg deze uitzending waarom de IJssel zo, laag, extreem, zo laag staat. Nou, ja. we hebben dit uh, seizoen een extreem droge herfst. Dat heeft daarmee te maken. Maar <laughs> dat is dus het bruggetje naar het Kinderdijk. Ja. <coughs> uh, het is nu vrijdag 18 november. Ja. ja. Morgen is het zaterdag 19 november. Ja. En op 19 november in het jaar 1421, ik heb hem moeten terugzoeken, ja. was er een geweldige stormvloed in uh, Nederland. De zogenaamde Sint-Elisabeth-vloed. Ja. Uh, dat is een memorabele uh, stormvloed geweest die enigszins vergelijkbaar is met de uh, februari ramp in 1953. Dat is voor de jonge generatie ook al langzamerhand geschiedenis. Maar dat weten we nog. Ja. Ja. Nou ja, maar de, sommigen moet je een beetje bijpraten. Daar kan ja. ik detailverhalen over vertellen, maar dat, daar gaat het nu niet om. Nee. Die Sint-Elisabethvloed heeft de geweldige polder ten zuiden van Dordrecht... Uh, uh, weggevaagd. Ja. Dat was een hele grote vloer. Dat was de polder de Grote Waard. Die is helemaal weggeslagen. Er zijn iets van 2000 mensen uh, uh, verdronken. En dat is het gebied wat tegenwoordig de Biesbos heet. Ja. Ook ten zuiden van Dordrecht. En wat is nou het curieuze? Er is toen een wieg met een baby aan boord. En een kat. <laughs> Die is blijven drijven. En die kat die heeft van de ene kant naar de andere kant gesprongen om die wieg droog te houden, zal ik maar zeggen. En die baby is aangesproeld op dat stukje van de alblasse Waard, wat sinds die tijd kinderdijk heeft. Ach. Ja, dus dat is een Nederlandse variant van het Mozes-verhaal met het bise mandje. En, uh, enzovoort. En dat was jouw over, over, overgrootvader. Nou, het is geen familie. Uh, het is jammer. 590 <laughs> jaar geleden, ik heb het een beetje uitgekregen. Het is ook voor mijn tijd geweest. Maar het uh, curieus is nog dat in. Utrecht, uh, op het Neude, al, algemeen bekend van het uh, monopoliespel, Neude nummer 1 is er een gevelsteen ja. ingemetseld die dat verhaaltje min of meer aangeeft. Een dijk met wat huisjes, wat bomen en een wiegenbootje. Ah. Ja, dat is een Nederlandse variant van het mozes Biesemandje ja. <laughs> verhaal. Ik vind het een prachtig verhaal, Gertjan. Het Daarom, was het wachten meer dan waard. Ja, dat vond ik een week geleden ook de moeite ja. waard, maar nu heb ik het gewoon kunnen droppen. Ja. En oké, okay, ik blijf ook steeds luisteren naar je programma. Ja. Kun jij misschien voor volgende week even uitzoeken of je uh, in een lift verplicht bent om een externe <laughs> alarmeringssysteem te hebben? Technisch ben ik niet zo geweldig op de hoogte. Maar uh, dit soort verhaaltjes, ja, daar ben, daar ben ik wel voor in. Oh, oké. Okay. Nou, als er ah. weer wat is, dan bel je maar, Ja, hè? ik laat het van Oké, okay. okay, bedankt ook. Jij bedankt, Gert-Jan. Ja. Tot de volgende keer. Tot de volgende keer. Dit was Nachtzuster. Blijf me mailen deze week... op Nachtzuster. Omroepmax.nl. Volgende week donderdag zijn we er weer om twee uur op Radio 1.